En een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Duitsland worden 9 miljoen pizza's teruggeroepen... nadat twee mensen metaaldeeltjes in hun eten hadden gevonden. Het zijn pizza's van Wagner. Hoeveel er in Nederland in de schappen liggen is nog onbekend. Het gaat om alle varianten van Wagner Sensationen en Big Pizza... met een houdbaarheidsdatum tussen maart 2013 en november 2013. De datum staat op de zijkant van de verpakking. Klanten die zo'n pizza hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen. De Tweede Kamer begint de komende tijd extra vroeg met vergaderen. Volgens voorzitter van Miltenburg zit de agenda zo vol... dat tot aan het kerstreces de plenaire debatten om negen uur moeten beginnen. Gewoonlijk is dat kwart over tien. De beslissing leidde tot een verhitte discussie over de vraag... of er dan nog voor het recess een debat kan worden gehouden... over de opvang van asielzoekers uit ontruimde tentenkampen. De Kamervoorzitter ziet daarvoor weinig kans, maar ze gaat wel haar best doen. De provincie Brabant wil dat reizigers de komende drie jaar toch vrijdagnacht en zaterdagnacht tot vier uur met de trein naar de Randstad in Schiphol kunnen reizen. Eerder was besloten om het nachtnet te beperken tot twee uur, omdat er maar weinig reizigers gebruik van maken. Daar kwam veel verzet tegen vanuit veel Brabantse gemeenten. Gedeputeerde Staten heeft nu besloten om ruim 800.000 euro uit te trekken om de verbinding in stand te houden. Vijf gemeenten, waaronder Eindhoven, Tilburg en Den Bosch... betalen ieder 73.000 euro. De politie heeft opnieuw twee mensen aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij de Quote 500-bende. Hier waren al 18 verdachten aangehouden. Ze gebruikten de Quote 500 om te bepalen waar ze zouden toeslaan. Zeker 50 mensen op de lijst van rijkste Nederlanders... zijn het slachtoffer geworden. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het binnenland opklaringen... en daar gaat het licht vriezen. Morgen vrij veel bewolking en soms wat natte sneeuw. Het wordt een graad of drie. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen de knopen de, de Nieuwe meer aan Bad 4 vier kilometer. Na een aanrijding zijn Bad, bij Bad 2 twee dicht. Daardoor loopt nu vast op de A10-ring west van Amsterdam... Tussen Slotenmeer en Knopen de Nieuwe meer 3 kilometer. Andere files op de A10 staan tussen Rij en Knopen de Nieuwe meer 3 kilometer. En tussen Osdorp en Knopend Koenplein 6 kilometer richting Zaanstad. A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenis en Knopend Vaanplein 7 kilometer. A16 Rotterdam Breda bij Knopend Riddenkerk 3 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt in Brechtseplein 4. Verderop bij Moordrecht 2 kilometer. Richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle bij Leuzen staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Emotion.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 Danvoort Dan heeft, heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu. De Boulevard.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 I hear myself free See you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 En stem. De winterse De pijven. In the place to lack it in your face, you got G like M's Time. En stuur die allemaal.